In mei bepaalde een rechter dat Martijn voorlopig vrij mocht komen als ze haar intrek zou nemen in een Frans klooster. Die uitspraak leidde tot een storm van kritiek, waarna de Franse autoriteiten hun medewerking introkken. Daarop besloot de Belgische rechter dat Martijn in de gevangenis moest blijven. De ex van Dutroux ging tegen die uitspraak in beroep, maar haar verzoek is nu verworpen. Turkse en Koerdische organisaties in Nederland hebben hun achterban opgeroepen tot verdraagzaamheid. Ook riepen ze ouders op om te voorkomen dat hun kinderen de straat opgaan om de confrontatie te zoeken. De gezamenlijke verklaring volgt op de rellen van zondag in Amsterdam, rond een protest tegen de PKK. Een groep Turkse Nederlanders trok naar een Koerdisch cultureel centrum en richtte daar vernielingen aan. Ook vanmiddag was het korte tijd onrustig rond het Koerdisch centrum. De politie had toegangswegen naar het centrum afgesloten om nieuwe onlusten te voorkomen.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 Ja, dat wat ja, grappig. Toen ik zei dat jij kwam, kennen een aantal mensen hier wel. Ja, dat, dus dat is wel uh, grappig. En, uh, hier was het met Jaap Koper nog even in de studio en die kennen je ook. Dus, ja? ja, dat is toch echt het Zandvoortse gevoel. Uh, ja. Ja. Nou, Remy is uh, persoonlijk fitnessinstructeur met een eigen fitnessstudio in Zandvoort. En hij maakt mensen en huizen schoon van zware energieën. Hij woont ook in Zandvoort en dat zei ik net al. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn: van fitness tot zuivere energie, alles is energie, grove en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 decisions That's alright Welcome to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 Uh, vroeger, ik meen dat ik dat ergens gelezen heb, dat ik als kleuter al geïnteresseerd was in alles wat met sport te maken En ik deed ook heel veel aan sport. En later ben ik daar ook uh, naar mijn aan gaan ook op school. En toen ben ik op een gegeven moment met een aantal vrienden een, een loods gehuurd. En toen zijn we daar gaan trainen. En op een gegeven moment kwam er hier in Zandvoort een fitnesscentrum vrij. En die heb ik dan overgenomen. En dat heb ik bijna tien jaar gedaan, met heel veel plezier. En, en weet daar, dat fitnesscentrum? Fitnesscentrum.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 ja, in die tijd zeg maar, waren we bezig met onder andere roeiwedstrijden op zo'n roeiergometer. We deden mee in Amsterdam aan wedstrijden. En daar ontwikkelde ik dan programma's voor, daar deden we dat in, in groepen. En uh, daar werden we eigenlijk al het eerste. Uh, niet zozeer dat het aan mij kwam, maar meer om mensen die daar uh, heel goed uh, talent in hadden. Uh, alle kleine beetjes helpen als je dan toch uh, wat, wat tools kan aanreiken Om dan toch de prestaties uh, nog beter te kunnen. Ja, wat voor tools raakte, raakte jij dan aan? Want het is me niet helemaal helder. Trainingsmethode. Ja voeding voeding en uh, ontspanning met name oké okay. ja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 en zo probeer ik individueel ieder zijn eigen programma daarin te geven. Goh. En je zegt van nou, ze werden allemaal eerste. En het kwam omdat het goede talenten waren, maar ook wel door jouw ondersteuning.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 En waar, waarom ben je dan uit dat centrum gestapt als zo'n succes? Is? Ik ben me meer gaan verdiepen in ja, meer energiemethode om uh, lichaam en omgeving meer in balans uh, te kunnen brengen.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 ja, stel dat ik iemand uh, bij me komt en uh, ja, die heeft ergens last van een bepaalde fysieke klacht. Ja. Um, dan laat ik zeggen dat iemand bijvoorbeeld uh, door zijn knie gaat en dan kun je afvragen van ja, wat is er in principe aan de hand? Ben je niet oplettend geweest? Uh, of zit er iets anders achter? Ben je bijvoorbeeld ja, heel moeilijk uh, op je knieën te krijgen doordat jou koppig bent? Dus mm. zou het kunnen dat er misschien iets is zeg maar, waar je continu tegen beter weten in misschien uh, door blijft? Drammen en dat je lichaam op dat moment zodanig zegt van, oh nu is het genoeg. Je gaat even door je knie heen, dan kan je eventjes uh, even stilstaan bij de situatie. Okay. Dus, dus jij zegt dat je lichaam aangeeft waar je geestelijk mee bezig bent? Uh, het, het werkt twee kanten op. Het is zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Als je dat zo zou willen stellen. Ik heb het enige idee, uh, als ik het in percentage mogen noemen, hè, zou dat 100% uh, alle ziekte zijn die mensen heeft. Of een percentage, uh, welk beeld ervan uh, is, uh, laten we zeggen, psychosomatisch, want daar heb je een tevreden over.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 zonder last. Maar op diezelfde dag of de dag daarna? Op diezelfde dag, maar als het zo zou zijn geweest dat ik wel last zou hebben gekregen, dan was ook de afspraak dat ik niet zou gaan hardlopen zou doen. Hmm. Hoe praat je dan met zo'n kin? Ja, gewoon met, met je, met je, met je gedachten, met je gevoel, met je hele zijn, want uiteindelijk is elke lichaamscel een onderdeel van jou, ook de kin. Dat je eigenlijk uh, respecteert zeg maar, dat het signaal er is, daarnaar luistert en dat ook uh, zeg maar daarbij woord voegt. Maar hoe luister je daarna voor de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 We gaan even naar muziek. We <laughs> mag uh, het eerste nummer uh, aan van de CD's die je hebt uh, meegenomen. Ja, um, even kijk ja, misschien mag, mag ik. vertel er ook mee voorbij. Uh, uh, Jamie Archer. Ja. Ja. En je, vertel ook maar voorbij waarom uh, je het ja. meegenomen um, hebt. Uh, ja, mijn, mijn oudste zoon die is al twee jaar uit huis. En, en dan was het vaak op zondagavond als dan uh, die ex-factor kwam in Engeland. En ja, hij houdt het altijd uh, netjes bij, omdat hij het heel erg leuk vindt. En wij vinden het ook leuk om uh, gezamenlijk te kijken.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 Ja, een hoop uh, applaus en dat komt omdat uh, Rob heeft dit uh, nummer van de live show geript klopt dat, ja, dat klopt. van de Engelse versie van de Engelse uh, ja, of, ja dat klopt ja. Ja, Rob is allemaal muziek gek dus die, die gaat uh, nou ja, die zou er nog maar toe vliegen om dat voor elkaar te krijgen volgens mij dat is een mooie versie nee, Rob, Ja, uh, ja he, wel. <laughs> Nou, We zouden nu eigenlijk een uh, boekbespreking hebben van, uh, van Herman Harms maar Herman is uh, opgelost uh, hij is niet bereikbaar dus we gaan lekker door met onze uh, gast nou, er is uh, genoeg uh, bespreekbaar Dus uh, uh, we waren bij het fitnessruimte uh, en we uh, ontmoeten toen een vrouw zei in de pauze toen je net we een de muziek aan het praten waren. Uh, nou, er zit iets anders uh, destijds in het fitnesscentrum uh, was ik, heel ik me bezig met uh, Ayurveda en allerlei vormen van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 Oh, prachtig gevoel eigenlijk. Ja. To en toen ben je in praktijk uh, begonnen met. Ja, en met de toen, toen heb ik de, de eerste mensen behandeld op uh, steps. Dus Vroeger hadden we steplessen. Step dan zet ik een paar van die steps tegen elkaar met een paar matjes erop en daar behandel ik dan uh, de eerste mensen. Later heb ik wel me voorstellen, van, hoe, hoe. hoe werkt dat dan? Ja, een step. Een ja. step is een, uh, een, een, een trainingsvorm. Ja. En, oh, en die kan je opstapelen. Uh -huh. En als je er twee of drie tegen elkaar aanschuift. Uh -huh. Dan kun je daar een matje op leggen. Dan op... Ja, ik dacht dat oh, erg laag taas, natuurlijk. Oké. En je had over pulsers. Ik weet dat dat een heel belangrijk element is in je praktijk. Want ik ben ook door jou behandeld. En je ja. bent ja. ook bij mij thuis <laughs> geweest. En het regende pulsers. Alle behandelingen. Ja. Uh, wat is een pulser? Probeer dat in, in de huistuin en uit te leggen. Um, een pulser is een instrument uh, wat gemaakt is van gereinigde microkristallen. Mm -hmm. uh, gemaakt door een uh, chemisch ingenieur, Dr. Yao. En Dr. Yao die heb ik persoonlijk gekend, heb ik ook les van gehad. Mm -hmm. En hij was ook betrokken bij de NASA. Hij hielp astronauten als ze de ruimte in gingen uh, tegen uh, bescherming tegen kosmische straling. Mm -hmm. En later heeft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 Manipuleren, want het lichaam ontspant zichzelf in die situatie. Mm -hmm. ja. Maar uh, dat gaat met. met uh, zijn de dopjes? Zijn dat kristallen? Het, uh, je, je ja, kan de, dat het, lijkt, het lijkt een beetje op een, uh, op een donut. Een donut. Mm -hmm. en een, Zo'n dus donut zit ik even een bij me, misschien. Ja, dat is misschien wel handig. Ik kan, kan me daar niet iets. Uh, Zou je het wel even beschrijft, uh, Mario, wat ja, je ziet, is wel een eentje. Nou, volgens mij is het net zo'n hele grote uh, schroef of moer. Uh, wat je ook bij de Lego ziet. Zoals ja, ziet dat het lijkt het een, beetje, een aan. beetje. Ja, toch. Dat, ja. een goede beschrijving. Ja, ja, ja. Ja. Ja. En dat, maar hier zit dus kristal in. Ja, daar zit er kristal in. En dokter Jouder was een van de uitvinders van een Nijmondkous. En hij heeft een, een drager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 Meneer Leggen wat zeer doet, dan zou dat iets uh, kunnen betekenen? Dat zou kunnen, ja. Maar ik werk niet als zo danig, maar de, de, ik heb veel, veel ervaringen ook met pijn uh, opgedaan. Dus dat het uh, wel degelijk een uh, verschil kan maken. Het is er niet speciaal voor gemaakt.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 And the bent dat zei je toen net in de pauze van toen de muziek was, maar ik ben toen een eigen praktijk begonnen en toen heb ik eigenlijk een fitnesscentrum verkocht dat is, weet ik, 12 jaar geleden? 1999 heb ik hem twaalf 12 jaar geleden kun je daar eens over vertellen? ja, op een gegeven moment kon ik niet echt mijn einde kwijt in het fitnesscentrum ik deed die opleiding Ayurveda in andere vormen van energetische behandelwijze. toen heb ik een ruimte Gehuurd onder het Palace Hotel Daar heb ik een aantal jaren gezeten Maar nu New Wave Zit Ja, Katty Ja, Katty die zwierf altijd in de rond En die vroeg van als je ooit een keer weg gaat <laughs> dus dat heb ik gedaan is er nu gaan, dus. Overigens, Katty is uh, de gasten van de volgende keer Over een maand En dan hebben we haar uh, cd-presentatie Haar eerste is de cd-presentatie live in de uitzending Dus dat is een ja. hele mooie uitzending Ga verder uh, Toen ben ik twee jaar in Amsterdam geweest dan Heb ik daar uh, ook nog praktijk gehouden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 gedaan. Ja, ook ja, al gelezen. Ja. Ja? Heel bijzonder. Ja. ja, dat vind ik ook wel heel je, je bijzonder. Je kan dus geestelijk je spieren trainen. Ja. ja. En als je dat combineert, dus en geestelijk traint en ook echt, zeg maar, fysiek traint, dan heb je ze alle twee. En, en dat doe jij met je ja. gasten? Ja, onder andere. En wat maakt nou dat jij uh, dat personal wil doen? Waarom kan je niet bijvoorbeeld drie gasten tegelijk trainen? Uh, nou, ik heb uh, gedurende tien jaar een fitnesscentrum gehad en ik vind het gewoon prettig om gewoon één op één te werken. Het komt wel eens voor dat mensen samenkomen, maar vaak is het echt één op één. En de mensen die bij me komen, ja, die willen toch liever niet in een fitnesscentrum trainen. Hmm. Die willen ook de, de, de, de, de, ja, echt de aandacht, de ja. persoonlijke aandacht. Ja, het is gewoon, ja, vanaf dat ze binnenkomen tot ze weggaan, is er gewoon alleen maar één uh, op één aandacht. En, en is daar een leeftijd uh, gebonden? Is dat oud? Ik Dat, ja. is dat, dat die vraag, maar leeftijd? Nou, ik, ik vind het toch grappig, nee. Om, nou, ik denk, uh, uh, behandel je ook kinderen bijvoorbeeld? Of okay. uh, wat ouderen? Ik ja, dat Ik heb een, mij, een oudere dame van 87. Die woont in het Palace Hotel. En die mevrouw heeft een tijdje geleden een ongeluk gehad. En die heb ik helpen revalideren: zowel met behandelingen als ook met personal training. En die heb ik bepaalde opdrachten gegeven. Ze woont op 12 hoog.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 zullen we naar alles is energie of ben je ja, ja? Ja, kun je daar iets over zeggen alles is energie het, het klinkt uh, het klinkt erg hooggesproken. dus ik ben het ja. overigens volledig met je eens ik snap ook helemaal wat je bedoelt ja. maar uh, ja het blijft altijd ja. toch een lastig ik, ik ga hem toch even inleiden denk ik mm -hmm. uh, Einstein heeft daar de zijn brug de wetenschappelijke brug uh, geslagen ja. zonder dat hij dat misschien zelf bewust uh, was hoewel bij Einstein ook wel weer weet dat hij heel spiritueel was um,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 een soort wetenschappelijk, semi-wetenschappelijk ja. uitleg. En nu ben jij het ja, verder inkoppen. Het is misschien wel interessant. Want ik, ik had een, uh, je had me gevraagd een aantal uh, stukjes op te sturen. En daar moest ik er dan één uh, van uitzoeken. Uh, om voor te lezen straks. En een van die stukjes die ik ga ik niet voorlezen. En daar staat eigenlijk een stukje in over wat je net vraagt. Oké, okay, het is het een lang stukje anders, zou ik zeggen. Het, ga, het, het we gaat over een, een, een Oké. Okay. En, en, ja. Oh, die ken ik wel, dat is wel heel leuk. Zullen we het gewoon doen? Ja, doe het.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 Waardoor jij dat ding bent, dat rotsblok wordt genoemd. Je lijkt wel betoverd. Je beweegt en ligt tegelijkertijd stil. Maar wat is dan de illusie, vroeg het rotsblok. De eenheid, het stille van het rotsblok of de afgescheidenheid en de beweging van de deeltjes. Waarop de stem antwoordde, dat is illusie. De eenheid.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 altijd. Dat is een mooi stuk Remy, je kent het ja. inderdaad. Um, en in Remi draaien taal, zou je dan heel kort kunnen aangeven wat hier precies staat. Uh, ik zal een poging maken. Uh, maar ik probeer het dan te versimpelen, voor zover dat ja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 Ja, maar dat is natuurlijk een beetje lastig voor de radio. <laughs> nou, laat ik het zo zeggen. Stel, je hebt een kracht die alles creëert. Ja? Dan kun je iedere naam geven die wil. De ene om dat God en God en om dat Allah ander om dat onvoorwaardelijke liefde. Mm -hmm. Je mag de naam geven die het meeste aanspreekt. Mm -hmm. En die kracht is in staat om iets te creëren. En we kennen al veel mensen... Ja, maar dat, dat, dat is een scheppingskracht. Ja. Dan dus vragen we me eigenlijk meer van als je gewoon zo'n atoom kijkt die je gaat die helemaal uit elkaar halen. Ja. Is dat dan uiteindelijk, kom je dan bij energie uit? Of, of heb je dan toch nog een materie, als kleinste deeltje? Een, een atomische energie. Dus de, de, de, de, die tafel is ook energie. Of je het of nou, nou een atoom noemt. Dus Mijn antwoord is eigenlijk, ja dat is energie. Ja, dus er, is er is geen, een, geen materie. Er is geen verschil tussen uh, zeg maar grove materie, wat dan die tafel betreft, en fijnstoffelijke materie. Okay. Want, dus het is een, ja, letterlijk dus een stolle Het is energie. hetzelfde. Ja. Er is geen verschil. Oké, okay, een beetje helder Mario. Of nee. we daar zo naar, dan gaan we naar de muziektuif even. Uh,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 Hij uh, heeft ook een atrasje opgericht en heeft uh, heel veel uh, uh, van die Osho uh, uh, mm -hmm. groepen geleid. En, en, nou, in nou, ieder geval echt een heel inspirerende man. En die komt dus met Michael Jackson en Earth Earthsong. Oh, dus dus dat is, is echt heel, heel grappig <laughs> Maar wij doen niet verder aan manipulatie van, ja, die is al geweest. Nee, nee. nee jij hebt ja. deze Michael Jackson ook ja. uitgekozen. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal waarom jij Michael Jackson wil horen.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 ja goed, als je heel graag dan die nieuwe slaas of de nieuwe broek wil kopen, dan, dat heb ik zelf ook, dan ben ik graag in die winkel, dan voel ik me ook lekker, maar tussen regels door voel ik wel die energie. Ja, en voel je dan de verkeerde energie?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 cellen ook weer uit moleculen enzovoort. Ik ga het steeds niet begrijpen. Maar het gaat zo gillen. <laughs> nou, laat ik het zo zeggen. Als je hier dezelfde tafel hebt en hier zouden die tafel zouden puzzelstukjes bestaan en je gaat zeg maar een stukje de lucht in met een camera. Op een gegeven moment zie je die, die afscheidingstukjes niet meer. zie je gewoon een plaatje. Op het moment dat je naar beneden gaat dan zie je dat die tafel die je dacht dat het één geheel was, dat daar allemaal puzzelstukjes op afgebeeld staan. En dat bedoel ik eigenlijk niet